Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 Amstelveen ook richting Alkmaar. Voor knoopend Velsen nog 6 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging. En de A10 tussen Amsterdam-Buitenveld en Durgendam. Nog 9 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling presentatie vandaag in handen van Alko Beuving. Uh, ja, we be begonnen traditie natuurlijk met Julie London... van haar uh, leuke LP Calendar Girl, met het nummertje september. Maar zij is niet over september... nou, de, de bladeren worden inderdaad bruin... maar de, de regen, dat valt mee vandaag. Temperatuur 25 graden, misschien aan het strand iets koeler... maar toch een, een zomerse dag, zou ik bijna zeggen... Dus dit was niet helemaal passend... maar het is wel september... en de bladen worden er bruin. Dus dat kan wel. Wat mag je verwachten van uh, dit programma? Nou ja, uh, uh, oud en nieuw natuurlijk. Uh, het eerste uur wat uh, oudere dingen. Ook wel wat nieuwe. Ik zie onder andere Jan van Duiken op de lijst staan. Ik zie Joe Lovano staan. Ik zie Orin Evans staan. Christian McBride. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. En het tweede uur wil ik een beetje stilstaan... bij jazz en pop en jazz rock. Dus ja... We, gaan, we zijn er klaar voor. En dan begin ik meteen met een uh, bekende trompetist. Die uh, ja, uh, altijd hele mooie muziek maakt. En ook heel erg bekend is. En dat is Jan van Duikeren. Jan van Duikeren heeft in 2011 een, een uh, cd gemaakt. Uh, Footprint heette dat. Met uh, Martijn Vink en Jesse van Ruller. En uh, uh, van Tom van Beek heette hij. Ja, saxofoon. Tom van Beek. En daar speel ik een nummer van. Bel het voor de beauty. Dat was Jan van Duikeren uit het jaar 2011, Fingerprint. Maar het grappige van het hele gebeuren is... dat Fingerprint, weer gaat de band van Jan van Duikeren, gaat optreden. Wil je die live zien, dan kan je terecht... in de kleine zaal van de Philharmonie in Haarlem op 2 oktober. Dus dat duurt niet eens zo lang meer. Goeie maand. Jan van Duikeren met zijn band Fingerprint. En dat staat natuurlijk gerand voor jazz met een stevige groove. Rijk aan improvisatie, emotie en vuur. Ja, de band is niet hetzelfde als in 2011. Maar Jan van Duykele speelt nog steeds trompet. Tom Beek doet tenorzaks, Sally De Jong drums, Timothy Blanchett, Blanchett toetsen. En Hugo den Houtsen op de bas. Ja, vind je dit mooi? 2 oktober, Philharmonie, Haarlem. Kleine zaal. Uh, dan kom ik bij een Duitse jazz-zangeres, Laat ik meteen horen, een mooie CD uit 2024, Rainbows of Your Love. Haar naam is Claudia Voorbach. Uh, ja, dat was eigenlijk een eerbetoon aan haar man die uh, gestorven is, kanker. Dacht ik. Een mooi nummertje, Two Colors Blue, The Secret. Falls through and lingers on, on waves who are moved by the soaked firelight. Images whispering about secrets of life. Footprints and stories weave landscapes of time. Life holds so many treasures. 52 Away lost all of twinkles to you. You follow that call, those secrets of light, right through your head, sing sweet mystery light. Claudia Voorbach, een Duitse jazz uit Tübingen. En uh, ja, de zinnen moeten waard. Drummer Felix Schreck, contrabass Axel Kuhn en pianiste Martin Seuros. Ja, mooie, mooie cd geworden. Uh, dan kom ik bij een hele nieuwe cd. Uh, Joe Lovano, die speelt samen met, uh, met het trio Wasile Vitsky. Martin Wassilewitski trio en dat zijn mooie improvisaties. En een nummertje. Even kijken. Joe Lovano. Ik had hem ergens klaargezet hier. Love in the Garden vind ik een mooi nummer. Mm -hmm. Ja, dit vind ik echt een, een mooi nummer. Een vet smerend uh, uh, saxofoon. Uh, smeltende piano zou ik bijna zeggen. En open ritmes op de achtergrond. Uh, Joe Lovano. Mooi nummer. Uh, we hebben het al vaker gezegd. Uit België komen goede muzikanten. En een nieuwe ster aan het firmament is een zangeres. Haar naam is Atja. En die heeft een, uh, een uh, cd'tje uitgebracht. Golden Retrieve Hair. Uh, het is een beetje muziek. Uh, combineert jazz en soul. En uh, ja maakt mooie dingen en om je kennis te laten maken van deze cd uit 2025 het nummertje A Moment ze atja mm -hmm. We've lost our grip, we've lost the way. You don't wanna ride for a minute, and I don't wanna ride for a moment. We have built the road, and now we have to ride away. Bijzondere klanken van, at, ja, Belgische jazz soulzangeres. De moeite waard, zou ik zeggen. Splinternieuw, dus uh, ja, misschien moet je er even aan wennen. Uh, wat niet splinternieuw is, maar toch ook nog niet zo heel oud... Orin Evans and the Oran Evans en de Black Black and the Captain Black Big Band. Het mooiste CD geworden. En uh, is een nummertje Blues in the Night wordt gezongen door Lisha Fisher... And pigtails, my mama done told me. Honey, a man's gonna sweet talk you and give you the big eye. We know that sweet talking's done. Using the blue. Ja, prachtige cd van Orin Evans en uh, de Captain Black, Big Band. En dat is de. Uh, ja, Orin Evans is ook een uh, hele bekende pianist heeft bij heel veel mensen samengespeeld. Hier had hij de leiding. En uh, ja, de, de, de cd is uh, heet. Even kijken hoe die ook alweer heet. Want, uh, even kijken hoe dat was ook weer de naam. Walk a mile in my shoe. Dat komt, dat geeft aan. Hij heeft een voetprobleem gehad. Daar is hij vele malen aan geopereerd. En vandaar de titel van uh, dit uh, mooie nummer. Uh, het mooie cd. En we gaan eens even kijken wat we nu gaan draaien. Oh ja, ik heb iets moois klaargezet. Het nummertje Stardust kent iedereen. Veel al in de uitvoering van Ned King Cole. Maar dit is een uitvoering van Alison Young... samen met Jos Turner, gitarist. Luister en geniet.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 song that will not die. Love is now the star dust of yesterday. The music of the years gone by. So Ja, prachtige, was een Lied en fantastisch gezongen door Allison uh, Young. Uh, prachtige stem. Uh, en, ja, een beetje tijdloze warmte zit er in die stem. En ja, het heeft kwaliteit om te zingen, absoluut. En de gitarist, uh, uh, uh, de gitarist uh, uh, Josh Turner Ik kan er ook wat van. Dus een prachtig nummer. Wil je nog eens horen? Het staat op YouTube. En dan kan je het rustig nog eens op je gemak naluisteren. Dan gaan we verder met weer de echte jazz. Christian McBride. Kent iedereen natuurlijk. En die heeft ooit een cd uitgebracht... met zijn band, big band... voor uh, Jimmy, Wes en Oliver. Nou, Jimmy is natuurlijk Jimmy Smit. Uh, en Wes is Wes Montgomery. En de arrangementen waren van het Oliver Nelson. Daar ben ik een enorme fan van. En uh, ja, van deze cd ga ik een mooi nummertje draaien. Night Train. De cd heet... Uh, dat heb ik net gezegd, dus Night Train van, uh, van uh, Christian McBride. Even kijken, hoor. Christian McBride, hier heb ik hem, Night Train. Ja, de Christian McBride Big Band. Dat is eigenlijk ook weer zo'n cd'tje die je niet in je collectie mag ontbreken... als je een echte jazzliefhebber bent. Dan kom ik bij een clubje wat ik eigenlijk nog nooit iets eerder van gedraaid heb. Want ik kwam ze pas laatst weer op het spoor. Dat is een vrij oude band. En uh, ik ga eens even kijken of ik ze zo gauw kan vinden in wat ik meegenomen heb. En dat heet Stichting RK Vuilpoepers uh, BV. Dat is een beetje anarchistische groep uit de 80e, 70e, 80e jaren. Traden vaak op op uh, festivals, uh, bij portraits protestbijeenkomsten waren vooral gericht op het klimaat tegen kernwapens noem alles maar de woningnood noem alles maar op en die hadden ooit een hitje Den Egeland hier gaat over een cafeetje als er tijd genoeg heb, zou ik die ook draaien want dat is echt een bijzonder nummer maar die hebben ook een nummer op de plaats gezet oude kwijl jazz en dat is eigenlijk de moeite van het beluisteren waard komt van een cd'tje van de pot gerukt en, uh, ja, En Ik moet even een beetje zoeken. Want dat nummer duurt 9 minuten en 20 seconden. Dat komt door een hele lange introductie. Die ga ik allemaal overslaan. Dus ik ga meteen naar de muziek beginnen. Stichting RK De Poopers BV. En het grappige is. Die band die heeft uh, onlangs weer een, een ja, de, de narigheid is zo groot, de woningnood, milieu, noem alles maar op, dat ze weer de staatschoenen hebben aangetrokken. Het zijn allemaal dus wel het zeventigers denk ik. En uh, die heette nu De vuilpoepers 3.0. De stichting, de RK De vuilpoepers Oude kwijltjes. Moeten we hem even opzoeken, dus het duurt even. De goede de waren. Ja, wat? Goed. Tien ja. ...om tien uur de baard dicht. ...om tien uur de baard dicht. Ja, dus denk je dan, hoe is op het? Dit derg, uh, ik bedoel, ja, het is al dierzat allemaal. Nee? Nou, dan gaat hij dan vanuit de Boerenhofstetelaar. Het programma session van de Trotos. Oude, kwel, een Grappige bent de, de vuilpoepers. Ik zou bijna zeggen van... Uh, het is een mengsel van folkmuziek, van jazz, van uh, Dixieland. Van, nou, er zitten alle stijlen in. En het is een feest om die laten zien optreden. Het is een tienmans formatie. Dus niet meer te betalen, zou ik bijna zeggen. Maar uh, het, uh, het is zeker de moeite waard om... Wel, vuilpoepers 3.0 wat kleiner gezelschap is. De vuilpoepers, kennismaking met... Uh, nou, wat we dan gaan doen, dat is ook een kennismaking met, maar dan van uh, Brett Meldau. En die heeft een, een mooie cd uitgebracht, daar gaan we iets van draaien. En ik heb gekozen voor het nummer Between the Bars. En om je dat even in herinnering te brengen, zal ik even het origineel laten horen van uh, uh, Elliot Smith.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 Dit is het origineel, dat is van Elliot Smith, een, een begnadigde singer-songwriter. Op een vervelende manier aan zijn einde gekomen, weet Be je veel psychische problemen. Maar dit uh, liedje werd ook gebruikt in de film Good Will Hunting. En uh, Brad Meldau, die volgens mij ook voor een deel van het jaar in Nederland woont, heeft een eerbetoon gemaakt aan die Elliot Smith... Uh, met allemaal nummers van Elliot Smit die hij uitvoert op zijn uh, karakteristieke wijze. En ik heb gekozen dus voor het nummer wat ik uh, net al liet horen in de originele uitvoering. Van uh, uh, Elliot Smit, Between the Bars. En nu in de uitvoering van Brett Meldau. Komt ie. Mooi nummer. Geniet. Ja, mooi nummer van uh, Brad Meldau van zijn nieuwste CD Ride right Into The Sun, eigenlijk allemaal composities. Nou, er staan een paar van hem zelf op van Elliot Smith en uh, ja, zeer de moeite waard en dan moet ik even kijken hoe hij oh ja, er zat ook een mooie bas solo en die werd gespeeld door Felix Moos Holm. Uh, ja, zeer zeer zeer de moeite waard kom ik bij iets wat ook heel erg leuk is... wat ik zelf erg leuk vind. Dat is uh, Bruce Springsteen... Follow the Sun. Dat kan je vandaag wel zeggen. Komt van Tracks 2... The Lost Albums. en Dat is een mooi nummertje. Uh, Bruce Springsteen... als een knoener. Ja, Bruce Springsteen. Uh, ja. Mooi nummer. Nieuwe, nieuwe cd. Dus allerlei oude nummers die nog op de plank lagen. Tracks toe. Uitgekomen in 2025. Uh, ja, we zijn aan het einde van het eerste uur... en de tweede uur staat gelukkig nog uh, klaar. Na 11 uur zijn we er met uh, mooie jazz, rock, jazz, pop... van alles nog wat. En uh, ja, we gaan eruit met een uh, mooi nummer, de mooie cd... Inside, van een, uh, de, even kijken, de Fabia Mandweel Orchestra Inside. Mooi nummertje, tot de klok van 11 uur.